Bayern leek de wedstrijd te winnen door een kopbal van Muller in de 83ste minuut. Maar twee minuten voor tijd maakte Drogba gelijk. Arjen Robben miste in het begin van de verlenging een strafschop. Drogba maakte in de strafschoppenserie de laatste en beslissende treffer voor Chelsea. In München is het rustig gebleven na het verlies van Bayern. Na afloop bleven veel fans van de Duitse club verslagen achter in het stadion. Anderen gingen teleurgesteld zo snel mogelijk naar huis. Het overwinningsfeest van Chelsea verloopt vooralsnog zonder problemen. De oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg... is in alle stilte getrouwd met zijn vriendin Priscilla Chan. De internetmiljardair maakte het nieuws wereldkundig... door een foto van hem en zijn vrouw op zijn Facebookpagina te zetten. Binnen 10 minuten werd die bijna 50.000 keer geliked. De twee leren elkaar negen jaar geleden kennen in hun studententijd... Het weer, het is droog. Overdag wel enkele regen- en onweersbuien. Met tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN 4 47. Hier, Robben. Ga jij het maar doen. Nou, Arjen Robben. Nu staat hij op 11 meter van Petr Cech. Arjen Robben. Arjen Robben of Petr Cech? Arjen Robben of Petr Cech? Nou komt dat fluitsignaal. Daar komt Robben. Nee! Cech pakt hem. Cech pakt de penalty van Robben. Hij misteer dit seizoen. Oei, oei, oei, oei. Dat was pijnlijk. Eerder deze avond. Oh, wat pijnlijk. Hij had de wedstrijd kunnen beslissen. Hij had de held van de avond kunnen zijn. Maar hij miste. Ik zou op dit moment liever niet in de schoenen van Arjen Robben willen staan. Waarschijnlijk wil niemand dat op dit moment. Maar in wiens schoenen zou je wel willen staan? Goedemorgen, leuk dat je luistert naar 47. Wie zou jij voor één dag willen zijn? Daar gaan we dit uur over hebben. Je kan meepraten op 0800-1121. 0800-1121. Of je kan meepraten op Twitter. Doe dan even een hashtag 47 bij wat je te melden hebt... En wie zou ik nou eigenlijk wel voor één dag willen zijn? Ja, er zijn een heleboel mensen die ik wel eens zou willen zijn. Maar ik zou bijvoorbeeld wel eens willen weten hoe het is om in een immens populaire band te zitten. En dan zou ik het liefst een band uit het verleden kiezen. Ja, eigenlijk zou ik wel voor één dag een Beatle willen zijn. Love Me Do van de Beatles, omdat ik zo graag voor één dag een Beatle zou willen zijn. Wie zou jij graag voor één dag willen zijn? Daarover wil ik het met je hebben. Je kunt meepraten op 0800-1121, 0800-1121. En ik zou eigenlijk op dit moment liever niet Arjen Robben willen zijn. Jij nee. Angelique? Nee, zeker niet. Nee, Ach, Angel is Angelique niet. is de regisseur van, het, uh, van Lust, die hier ja. net staat. Wie zou jij nou voor één dag willen zijn? Nou, ik heb afgelopen week de documentaire gezien van Bob Marley... En toen bedacht ik me, ik zou best wel eens een dag in zijn schoenen willen staan. Dat lijkt me heel gek. Ja, optreden met, ja, optreden met zulke geweldige muzikanten, dat ten eerste. Maar ook zoveel geld hebben en, en het feit dat hij alles weggaf aan mensen. Mensen ja. stonden bij hem in, in zijn huis, in de rij, om geld te vragen. En hij gaf dat ook, om die mogelijkheid te hebben... om zo mensen te kunnen helpen binnen één dag. Ja, dat, dat zou ik op zich wel... En ook ja. eh, eigenlijk constant stoont zijn. Nou ja, ik, ik smoke niet, maar ik zou voor één <laughs> dagje... Ik ben best wel benieuwd hoe de vraag ik uh, is. En hoeveel vrouwen had hij ook alweer? Hij heeft uh, zeven vrouwen waar hij mee die kinderen heeft. Oh, Alleen okay. kinderen nog, hè? hij heeft elf kinderen. Bob Marley voor ja. één dag zijn. Ja, nou, dat zou nu niet direct mijn keuze zijn. Ik weet niet wat jouw keuze is. Als je het weet, laat het weten. 0800-1121. 0800 1121. Ja, weet je wie ik nou wel? Nou, het is niet per se een persoon, maar mm -hmm. wel een type mens dat ik ja. graag zou willen zijn. Um, ja, het zit zo: ik ben namelijk nog een beetje onhandig over het algemeen. Ik gooi regelmatig kopjes water om, koffie over mijn toetsenbord heen en ja, bier over mijn schoenen. En uh, ja, ik zou dus heel graag iemand willen zijn die zo'n controle heeft over zijn lichaam dat dat in ieder geval niet gebeurt. En dan, ik kijk heel vaak naar van die dansprogramma's. Yeah. Ja, the, the Ultimate Dance Battle, So You Think You Can Dance. En volgens mij zijn die dansers mensen die echt tot in de puntjes van hun vingers controle hebben over wat ze doen. Het lijkt me echt fascinerend om dat een om dat keer een dag mee te maken. Mm -hmm. Dat je dus zo'n controle hebt over al je spieren. Dat je, dat je die compleet in bedwang hebt. Ja. Er zijn wat mensen die hebben gebeld. Ge Wikiqui, nou ja. De, als je wil meepraten, dat kan natuurlijk. Er zijn al mensen die hebben gebeld. Daar gaan we zo meteen naartoe. 0800 1121. 0800 1121. There's something in your eyes. Is You look up to the sky, you long for something more Darling, give me your right hand I think I understand Follow me and you will never have to wish again Tonight, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, I know. By the end of tonight, you don't have to look about the stars. And I know if the love is all right, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, no I know. By the end of tonight, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tell me how you. And if I'm getting near, I'll tell you where to steer, You tell me where to steer, here. da da, -da, -da darling, way above the clouds, and high above the stars, through the unknown black da But when we turn to worth and do it all over again. Cause I know that after tonight, you don't have to talk about the stars. No, no, no, no, I know. But again, that tonight, you don't have to talk about the stars. And I know if the love is alright, you don't have to talk about the stars. No, no, no, no, I know. But again, that tonight, you don't have to talk about the stars. But come away with me. Come fly away. Just for one night, no one will ever know, no, no, no. Darling, I will leave you satisfied. Forever past time. You don't have to hide, you're free to fly. I know that after tonight, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, I know. At the end of tonight, you don't have to look about the stars. And I know if the love is alright, you don't have to look about the stars. No, no, no, no, I know. At the end of tonight, we're looking down a point left from heaven. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, oh, no. Nummer van Justin Nozuka. After Tonight. Wie zou jij graag voor één dag willen zijn? Daar heb ik het vannacht met je over. En je kunt meepraten als je belt op 0800 1121. Pauline, een hele goede morgen is het, hè? goede nacht. Of heb ik, is het Pauline hier? Ja, Paulalien. Pa Paul Pauline, Pauline. Ja, ja uh, jij hebt nogal een bijzonder verhaal. Misschien moet je het zelf hebben heb ik gehoord net? Ja. Nou, ik zal het even kort uitleggen. Ik ben geboren als Hermaphrodit. Ik heb in december toch maar besloten het mannelijke geslacht weg te laten halen. Maar bij tijden vind ik wel eens jammer dat ik hem niet meer heb. Dat je, kijk, dus je was en man en vrouw bij je geboorte? Ja. ja. En zoals je in december heb ik toch maar besloten het mannelijke gedeelte weg te laten halen. Mm -hmm. en, uh, ja, en heel soms denk ik, ach, soms ben ik ook weer een beetje een bengel en denk ach, dan mis ik het ook alweer, weet je? Ja, want je bent nu, je bent nu dus officieel een vrouw dan? ja. ja. ja. En, maar je hebt pas afgelopen, je bent nu 47 jaar, heb ik ja. begrepen. Maar ja. je, hebt, je hebt pas afgelopen december besloten... één ja. geslacht vaarwel te zeggen. Waarom toen pas eigenlijk? Uh, nou, het was voor mij een beetje dat ik zei... dan nou wil ik toch zelf ook een, een, een directie hebben... van welke kant ga ik op en wat wil mm -hmm. ik nou definitief zijn in mijn leven. Dus. En ik gedraagde me eigenlijk veel vaker en meer als vrouw als man. Dus ik denk, nou, dan moet ik het ook uh, lichaam, moet ik het ook uh, recht trekken. En dat heb ik gedaan. Ja, en waarom heb je daar dan af en toe spijt van? Ja, af en toe omdat ik toch wel merk dat ook het jongensachtige nogal in me zit. Dus, uh, en dan denk van, ja, god, dan mis ik hem ook alweer. Ja, gek, hè? Maar hoe deed je dat dan daarvoor? Was je dan af en toe man en af en toe vrouw? Ja, ja. En dat doe ik nog wel eens hoor. Ja? Maar, dat is, ja, als, maar hoe, als, dan kleed je je als man of als vrouw? Of, uh... Ja, precies, ja. En zo gedraag ik me in Amsterdam ook. En iedereen die me natuurlijk privé kent, weet ook dat ik zo ben, mm -hmm. maar, maar er zijn wel situaties in mijn leven dat ik denk van, ja, even niet als vrouw optreden, maar meer als man. En dan mis ik het wel eens. ik denk van, hé, hey, nou miste het wel weer wat allemaal. Maar Gek, hè? Ja, ja, heel bijzonder inderdaad. Maar ik vraag me ook af hoe dat voor jou was toen je, de, toen je kind was, bijvoorbeeld. Oh, nou, je had het net over uh, de controle over je spieren, bijvoorbeeld. Ja. Met, uh, nou Ik heb 16 jaar geturned, 16 kampioenschap. kampioenschappen, dus daar begonnen de problemen al van. In welke douche ga ik douchen? In de dames of in de heren? Dus uh, ja. En waar deed je dat dan? Uh, in de mannen. Want ik stond ook als man genoteerd op papier, dus uh, ja. En dat wordt dan nu uh, met een half jaar hopelijk allemaal rechtgetrokken, dat ik gewoon de vrouwelijke naam krijgen, En dan, uh, dan is dat helemaal uh, rond. Weet je, wat een bijzonder verhaal. Ja, ik ben een bijzonder kind. Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Maar, dat was Dick Trom ook. <laughs> ja, ja, ja. oké. Okay, maar, die... maar er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen zoals jij... Nou, er zijn er genoeg. Alleen het wat stilzwijgend wordt het, uh, ja, wordt het uh, een beetje in het doofpot gestopt. Dus ik ken er wel een paar, die, die, die hebben dat ook. En, en daar, hebben ze, daar hebben ze wel de verkeerde beslissing genomen. Maar ik heb het gelukkig zelf kunnen beslissen, dus daar ben ik heel blij om. Ja. Hoe bedoel je, hebben ze de verkeerde beslissing genomen dat iemand ja. voor hen heeft besloten dat ze man ja. of vrouw zouden worden? De ouders. Ja. En dan later blijkt dus gewoon dat het helemaal een verkeerde beslissing geweest is. Dus en, met dat soort mensen heb ik al te doen, ja. ja mijn, waar... mijn, ouders, mijn ouders hebben het zo gelaten. Zo van, nou, je staat nu genoteerd als man. Dus als paal. Mm -hmm. En zoals heb, nu zijn we bezig met die naamsverandering. En mijn ouders hebben me gewoon... Uh, het zelf laten beslissen. daar ben ik heel blij om. Ja. Maar en toen je kind was, was je over het algemeen een man of een jongen? Ja. Dus. Ja, ja. Ja, ja, Ik ben op een boerderij groot geworden. Mm -hmm. Ook oh, dat nog. Die lach je dood. O, nou, ja, je lacht, <laughs> ja. Nou, fijn dat je er zelf om kunt lachen. Maar het lijkt me ja. nogal. Bedoel, wisten wisten je klasgenoten dan dat je dat je dat je ook vrouw, deels vrouw was? Nee, ik heb het altijd heel goed kunnen verbergen. Heel goed. Je had geen grote borsten of? Nee, nee, nee. Dat, dat ontbrak sowieso bij mij. Dus vandaar was ik wel meer jongensachtig. Me. Ik had wel uh, feminine trekjes, dit had ik ja. ja. Ja, maar je hebt dus ook op heel hoog niveau geturnd, als man. Ja, zeker als man, ja. En uh, er werden dan wel eens controles gedaan of zo? Dat mensen, of moest je dat dan ook aangeven dat je af en toe vrouw was? Nee, nee, nee. Dat was in de turnerij niet zo belangrijk. Uiteindelijk, ik stond uh, als man genoteerd op papier. Zo was mijn paspoort ook. Dus uh, nee, daar heb ik nooit geen problemen mee gehad. Nooit, never. Hmm. Dus, uh, ja, en ja. je hebt dus nu definitief uh, gekozen ja. voor het leven als vrouw. Ja, precies. En uh, hoe ga je er dan mee om dat je dus toch af en toe die, dat mannelijke gedeelte van jezelf mist? Nou ja, ik heb soms wel eens... ja nou, ik, ik ben wel een beetje opstandig, hè? ik ben een rebelletje. <laughs> en ik heb natuurlijk ook nog eens keer conflicten met bepaalde mensen. denk van ja, nou zou ik wel heel graag als man eens keer nou ja, even, even willen uh, adequaat op willen treden. Ja, maar dan maar... kan je toch ook als vrouw doen? Ja, neem maar dat doe ik ja, ook wel. Ja, ja, ja. Oh, je, ben, je bent niet klaar met me, hoor. <laughs> nee, maar. dat geloof ik graag. Als je mijn bovenarmen ziet, dan denk je oh-oh. Ja. Nee, maar, maar goed, ik probeer het altijd wel te vermijden. Maar heel, soms mis ik het gewoon. Dan denk ik, ja, ach, dat, dat mist echt als jongen dat je gewoon uh, in die pot kan pissen. Nee, dan moet ik gaan zitten, allemaal ja. dat soort dingen. Ah. Ja. Ja, dat, dat is een beetje het nadeel. Maar voor de rest, ja, ik ben heel tevreden wel, heel blij. Uiteindelijk wel uh, gelukkig dat je, de keuze, dat je de knoop hebt doorgehakt? Ja, heel, heel, ja, heel erg. Ja, want ja, ik heb eigenlijk veel te lang daarmee gewacht, man. Ja. Was, kijk maar, ik heb altijd nog zo, als je gaat twijfelen, dan moet je het gewoon niet doen. En als je er 100% achter staat, dan moet je zeggen van nu, nu, nu, nu doe ik het. En zoals je je staat gewoon op een wachtlijst. Want het duurt echt wel jaren ja. voordat je eens een keer aan de beurt komt. En je moet met psychologen, met psychiaters praten. Dus het is, het is een heel verhaal. Ja. Nou, wat een bijzonder verhaal, Pauline. Dankjewel Dank je wel voor het bellen. En uh, nou, ik hoop dat je binnenkort er helemaal achter kunt staan dat je nu definitief vrouw bent. Ah nee, dat komt ook wel goed. En ik hoop straks, als jullie weer de volgende luisteraar hebben, dat hij nog een leuke verhaal vertelt. Maar graag naar jullie luisteren. Nou, ik vond dit al een heel bijzonder verhaal. Dankjewel. Dan. En een goede nacht nog. Jij ook. Tom. Dag. Tom, een hele goede nacht. Goedenavond. Goedenavond. Is het voor jou nog avond? Ja, bij mij is het nog avond. Ja. Wie zou jij willen zijn als je een dag kon wisselen? Ja, ik, ik heb nu zo'n spannend verhaal als die vorige. Ik zou graag uh, Jordi uh, willen zijn. En wie is Jordi? Ja, dat is een vriend van mij. Ja. En uh, die, uh, ja, die scoort echt aan een lopende vrouw. <laughs> en jij niet. Nee, nee, nee, nee. En hoe komt dat, denk je? Hoe is zo, hij, ik is Jordi heel, heel knap? Ik nu doe. Wat zeg Wat je? Zei? Is Jordi heel erg knap? Ja, nou, ja ik kan het niet overhoorden, maar ik denk het wel. Ja. Of is hij gewoon uh, heel soepel? Heeft hij een hele soepele babbel? Ja, hij, hij, is, uh, hij gooit zijn challenge vaak in de strijd. Ja. En dan, uh, ja, dan lukt het hem zo, hoor. Ja. Ben je jaloers op hem? Nou, nah, daar weet ik niet of ik jaloers op hem ben. Ja, maar weet je, als, als hij nou zo'n goede vriend van je is, dan, dan kun je toch ook wat trucjes van hem leren? <laughs> trucjes van hem leren? Nee, nee, nee. nee die, die, die wil niet prijsgeven. Wil die prijs geven. Ja. Maar je, je ziet het wel. Je ziet wel dat hij aan de lopende band vrouw, vrouwen versiert. Ja, ja, ja. Wat, wat doet, hoe doet hij dat dan? Ja, hij... hij um, ja, zoals ik al zei, hij gooit zijn... Een... Right. En um, ja. ja, hij wint die vrouw gewoon om zijn, om zijn zingers heen eigenlijk. Ah. En plus dat hij, plus dat hij een redelijk groot geschapen is en dus schept hij aardig <lacht> op. <erop>. Ja. <lacht> nou, wat een leuke vent die Jordi zeg. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, goedverdorie. Hé hey Tom, ik hoop dat vent. je nog een keertje lukt om net zoals Jordi te worden voor jezelf. En, uh, maar goed, hè, uh, succes ja, daarmee weet. zou ik zeggen. Wie weet, wie weet. Dankjewel voor het bellen. Ja, ook bedankt Als je mee wilt praten, wie zou jij voor één dag willen zijn? Dat kan. Je kunt bellen op 0800 1121. 0800 1121. Anton, goeienacht. nacht. hoe heet jij? Ik heet Lizzie. Hoi Lily, mooi naam. Dank je wel. En wie zou jij voor een dag willen zijn? Uh, meneer Rutte. Meneer Rutte? Van de VVD. Ja, dat snap ik inderdaad. De premier. En waarom zou je hem willen zijn? Om gewoon een keer een dag premier te zijn? Nee, om uh, op een, een stoel te gaan staan en uh, mijn hoofd in een strop en dan af te springen. Oei. Ja. Nou, <laughs> ik uh, begrijp dat je het niet helemaal eens bent met Mark Rutte. Goed, Anton, dankjewel voor het bellen. Als je mee wil praten, dat kan op 0800-1121. 0800-1121. Dit zijn Akda en de Munnik. Zei ja, natuurlijk net dat dit Acta en de Munich waren, maar Acta en de Munich wilde kennelijk ook voor een keertje iemand anders zijn. Dit was Lisa Hannigan. What will I do? Een hele goede nacht, Timo. Wie? Nee, hallo. Met wie, met wie spreek ik? Nee, ik, ik heet Steve. Steve. Steve, een hele goede ja. nacht. Wie wil Goedenacht. jij graag voor één dag zijn? Ik zou Voor één dag zou ik uh, Obama willen zijn, de Amerikaanse president. Ja, wie wil dat nou niet, hè? <laughs> ja. wa wa waarom, wil waarom wil je dat zijn voor één dag? Niet, e niet, niet eens om zijn macht of om, om zijn, uh, om zijn, uh, om zijn uh, omgeving of zo. ik zou uh, uh, meteen zou ik uh, net aan jou opbellen. Ja. En ik zou zeggen: uh, wij gaan nu een videoconferentie overleggen en uh, jij gaat eens heel snel ophouden om met dat uh, oorlogsgevechts uh, tegen Iran, want. Uh, Jij gebruikt het Amerikaanse leger als een pitbull om deze wereld in de brand te steken. Ja, je wil dus eigenlijk wel dus een beetje zijn macht gebruiken om uh, problemen in Israël en Palestina op te lossen. Of op te nou, lossen om jouw je mening daarover je ver... te geven vooral. Niet, niet eens Israël Palestina, maar ik zou tegen hem zeggen van uh, dankzij jou uh, ligt het Amerikaanse volk nu aan, de, aan het infuus. Mm -hmm. Amerika is bijna zo goed als ja, is failliet. En dat komt enkel en alleen omdat die gasten uh, uh, de hele Arabische wereld aan hun willen onderwerpen, weet je wel, die Joden. Mm -hmm. en... en dat vind ik gewoon schandalig. Ja, ik, be ik begrijp En dat een... moet maar eens gezegd worden, vind ik. En jij zegt het nu, dus je zou het als Obama kunnen zeggen. Bedoel, maar doe je daar in het dagelijks leven doe je iets met deze mening? Ja, ik Misschien ben je. Daarom wil ik Obama zijn. Kijk, als ik, dat, als ik dat in het dagelijks leven van de daken ga roepen, dan word ik als antisemiet opgesloten. Huh. En Obama niet, en, als hij dat roept? Nee, tuurlijk niet. Want die gaat zeggen van al dat gejank, jullie. Van, weet je dat de Holocaust ook niet eens heeft plaatsgevonden? Oh, is dat zo? Ja, dat nou, is zo. Hmm. Nou ja, Kijk, volgens no, mij zijn daar de meningen nogal over verdeeld, uh, Steve. Het is namelijk niet yeah. de Holocaust, maar het is de Holocaust. Ah, nou, ik, het uh, is interessant om deze mening te horen. Ik ben het niet met je eens, volgens mij is het niet waar. Ik, ik zou jou ook willen zijn. Is Zij dan... dus je ziet volgens mij, ik ben volgens mij een hele te wijf. Nou, dat wie weet, hè? Is dat zo? Dat is goed om te weten. een moeilijk stemmetje. Steve, dankjewel voor het bellen. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lissie met Timo. Ja, wie wil jij graag zijn? Uh, nou, als ik die vorige sprekers hoor... dan denk ik van... ik zou wel eens uh, naar het Auschwitz-monument willen gaan. Want als je daar soms documentaires over ziet... Ja. en dan gaan er jonge lui van scholen daar naartoe... vol bravoure en met grote monden. En de meesten komen er stil of huilend uit... Ja. En dat is niet uh, omdat ze een bepaalde illusie aanhangen, maar omdat ze nog onbevangen in het leven staan. Ja, nee, ik denk dat ik Steve ook daar wel mee naartoe zou willen nemen. Maar ja, wie, wie, wie, wie, wie zou jij graag willen zijn voor één dag? Nou, ik dacht zelf aan uh, Alexander Rinoy-Kan... want ik vind het verbazingwekkend hoe iemand het voor elkaar krijgt... om zeg maar, mensen of groepen met tegenovergestelde belangen... zoals werkgevers mm. en werknemers... Om die zo rond de tafel te krijgen dat ze ten eerste hun belang openlijk en eerlijk op tafel leggen. Mm -hmm. En dan ten tweede dan zelfs ertoe in staat is om die twee zodanig constructief bij elkaar te krijgen dat ze tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Want ik vind dat in eigen kring, zeg maar, in familiaire mm -hmm. kring al moeilijk om mensen die tegenover elkaar staan. ten eerste eerlijk te laten zijn over wat hen beweegt en wat hun belangen zijn. Maar ten tweede, om ze dan ook nog zover te krijgen dat ze een gemeenschappelijk standpunt vormen, zodat ze gezamenlijk door één door kunnen, dat vind ik... Nou, je degelijk... vindt hem een hele goede mediator eigenlijk. Nou ja, ja. Ik, ik snap gewoon niet hoe dat werkt en welke kennis je daarvoor nodig hebt en welke ervaring je daarvoor nodig hebt en welke gemoedsgestand je daarvoor nodig hebt. Daar ben ik allemaal benieuwd naar. Dus ja, dan zou ik wel eens, als ik hem één dag zou kunnen zijn, tot introspectie willen overgaan. Om te kijken dan hoe dat dan werkt en hoe je jezelf kan inzetten om het voor elkaar te krijgen. Aha. Ja, dat lijkt me inderdaad wel interessant. Hè? Dat, je, dat, je, dat je leert hoe iemand de neuzen dezelfde kant op krijgt. Want precies wat ja. je zegt, in familia familiaire kring is dat ook al erg moeilijk. Ja, maar dit klinkt alsof je zeg maar, iemand dwingt om zijn dus neus om te draaien. Maar ja, het, is, het lijkt mij meer dat het is alsof mensen zodanig tot inzicht kan brengen... dat een ogenschijnlijke tegengesteldheid van belangen dan in feite een, een illusie blijkt. En, ja, maar zou je dat niet, als je dat graag zou willen... zou je dat dan niet gewoon kunnen leren ergens? Nou ja, Daar hoef je toch niet Alexander al, Rino Kant voor te zijn? Je kunt wat die, die hij toepast dan, ook kunnen leren. Dat zou dan in een opleiding vormgegeven moeten worden. En volgens mij bestaat er geen formele opleiding tot minister-president. Tot minister-president, tot uh, voorzitter van de SER... Of je, vindt hem, nou, ja, je, je ziet uh, hem nu als nieuwe minister-president? Nee, nee, dat ja. bedoel ik niet. Maar ik bedoel meer van... Uh, er is uiteindelijk zeg maar, één iemand aan de top... die alle belangen in evenwicht moet brengen. Ja. En, en, en meestal zijn opleidingen juist... om uh, als zonderlijke uh, deelbelangen... om je daarin te verdiepen en dat te verdedigen. En het overzicht, zeg maar, de generalistische opleiding... Ja, ik, ik, ik ben er niet bekend mee in ieder geval... Dus, dat bedoel ik dan als ik zeg van de opleiding tot minister-president is er een opleiding uh, die alle deelbelangen die momenteel uh, zeg maar de maatschappij vormen of de, de wereldbevolking vormen om die in evenwicht te krijgen en zou daar inzicht in alle deelbelangen te krijgen, dat je die bij elkaar kan brengen. Hmm. Ik vind het een interessante mening, Timo, dat je graag een keer Alexander Rino kan wil zijn. Uh, ik hoorde net alleen maar voorbeelden van uh, rijden die graag een dag Beyoncé of Oprah wilden zijn. Maar Rino kan had ik zelf nog niet aangedacht. Dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol, Chasing Cars. Wie zou jij graag voor één dag willen zijn? Daar heb ik het deze nacht met je over in 4-7. En je kunt meepraten als je belt op nu het nummer 0800-1121. 0800-1121. En ik moest er eigenlijk aan denken... omdat ik naar de Champions League finale zat te kijken... en naar die gemiste penalty van Arjen Robben keek En ik dacht, ik zou op dit moment eigenlijk helemaal niet... Arjen Robben willen zijn. <laughs> en hier is ook Wieke, de regisseur van dit programma. Wieke, wie zou jij nou voor één dag willen zijn? Ja, ik zou dus iemand willen zijn... Ja, maar iemand waar ik totaal niet nu op lijk. Dus ik zou wel zo'n hele stoere... Hiphopper willen zijn. Die vind ik altijd super. Nee, dat lijkt je totaal. Nee, dat op. Op, nee. Ja, gewoon zo'n stoere man die gewoon ja, gewoon over het leven rept zeg maar. <laughs> en dan Beetje uh, Ja, die richting op inderdaad. Maar ik ben vooral ik ben altijd heel jaloers op mensen die heel muzikaal zijn. Ja. Dus ik kan wel zeggen dat ik popster wil worden en beroemd wil worden. Dat is niet helemaal, maar zo'n hiphopper, ik vind dat wel dat je gewoon met woorden en musicaliteit dat je dan dat combineert. Dat vind ik altijd heel mooi. Ja, ik ben ook altijd heel erg jaloers op hele creatieve mensen. Ik moest ja. ook net denken, het was nu net dat bericht over Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, die is getrouwd. Nou, vrijdag ging zijn bedrijf naar de beurs voor mm -hmm. weet ik veel hoeveel miljard dollar dat het inmiddels waard is. En het is toch los van het feit dat het bedrijf natuurlijk heel interessant is, die jongen gewoon zo knap dat je uit het niets zoiets kunt bedenken dat zo goed werkt en juist zo simpel is dat je die creativiteit hebt dat je echt vanuit het niets iets kunt creëren. Daar ja, denk dan kan ook ik het ook Ongelooflijk, ja, daar kan op. ik zeker jaloers op zijn, inderdaad. En dat het dan ook weer ja, echt booming wordt dat hij, dus van nerd in zijn studentenkamertje met een computertje tot echt tot Facebook die naar de beurs gaat en dat het breaking news is als hij trouwt. Dat is allemaal bizar ja. natuurlijk. Wel lief dat hij dan weer toch weer met zijn uh, studentenliefde trouwt. Ja, dat is heb je die film altijd. gezien. Uh, ja, van, is, is dat nou dat meisje met wie die het in het begin uitmaakt? Of, uh, nee, volgens mij is dat een andere, maar. Ja. Dat durf ik niet met 100% zeker nee, te zeggen. Nee, ik zit ook niet zo heel erg goed in Mark Zuckerbergs privéleven. Misschien weet jij het wel, dan kun je ook even bellen dan, uh, om ons up te daten... op 0800-1121, 0800-1121. En uiteraard ook voor de verhalen over wie jij graag voor één dag zou willen zijn. Sugar So Van Regina, Regina Spector. We hebben het deze nacht over wie of wat of welke persoon jij het liefst voor één dag zou willen zijn. Als je nou één dag iemand in iemands andere schoenen zou kunnen staan, wiens schoenen zouden dat dan zijn? Bart, een hele goede nacht. Hoi, goeiedag dag, uh, nou, wat, ik zou niet zozeer een mens willen zijn. Eigenlijk met mensen heb ik nooit zoveel last van dat ik jaloers. Ja, heel goed toen ik klein was, Michael Jackson. Maar toen was ik een jaartje op 11, 12. Dus, maar dat ja, maar die zou ook, iedereen wel op een bepaald moment willen zijn, volgens mij. mij. Ja. Nee, wat ik wel zou willen zijn, is een dier. Uh, met name een vogel, een merel of een, of een albatros. En waarom? Nee omdat ik, nou, ik ben gek op Nederlands. Ik vind dat ze heel erg onwijs gecompliceerde mooie taal hebben. En een albatross, ja, als je denkt dat je dus gewoon dag en nacht over dat water kan zweven. Ze hebben het wel heel moeilijk op het ogenblik, de albatrossen. Dat weet ik ook wel, want ze mm -hmm. is allemaal in de zee. Maar dat zou ik dan wel willen. En als dat dan niet gaat, dan straaljagerpiloot is. Dan kom je toch een klein beetje in de buurt van de vogels. Dus echt een stunt vliegen met loopings. En over de kop en recht omhoog. En ja, dat, dat, dat zou ik wel willen. Maar als je graag straaljagerpiloot zou willen worden, waarom, heb je ooit geprobeerd dat te worden? Nee. Nee, nee, nee. nee Want ik zag al heel slecht toen ik een jaartje of zeven, acht was. Maar ik heb wel dus het vlak in de buurt van, uh, van een militaire vliegbasis gehoord. Mm -hmm. terwijl ik weet ook precies welk vliegtuig ik wil hebben. Dat is dan de oude Starfighter. Daar mm -hmm. heb ik ook modelletjes van en zo. Dus dat, dat wist ik al toen ik heel klein was. Maar je, maar je ziet dus eigenlijk haast niks. Van. Wat zeg jij? Je ziet haast niks. Nee, nu helemaal niet meer. Je bent nu helemaal blind. Ja, en daarom zeg ik ook van waarschijnlijk die vogels. Ik heb ook uren middels heb ik al op de band staan. En oh Abbatoor ja. nou Nee, ja, goed, ik hoef mijn ogen maar dicht te doen. En ik zie ze, ik zie ze wel. En uh, ah, nou begrijp ik ook waarom je die taal van de merels Ik denk, nou, ik hoor eigenlijk alleen maar gekwetter. Maar ik kan me voorstellen dat jij daar beter, dat dat, dat allemaal beter nou, hoort en beter onderscheidt. Ik ben vrij goed in talen. Ik denk dat ik wel zeker vijf of zes talen spreek. Maar middels fluiten niet echt. Ze hebben zo'n onwaarschijnlijk gecompliceerde taal. Het is echt niet te geloven. Het is echt een taal wat ze hebben. En dat hoor je dan ook wat ze tegen. Elkaar zeggen? Nou, dat zou ik wel willen, maar daar durf ik nog niet al te zeer in te verdiepen. Dat heb ik vroeger wel gedaan, maar toen werd ik een beetje para. Dat, ik, dat <laughs> doe ik niet meer. Ja. Maar ik weet wel, als een middel doet, dan komt er een kat aan. Dat soort dingen, hele simpele dingen, die weet ik wel. Ja, maar de echte hebben toestanden. Heb je nee, een? Ze, ze zeggen, als een middel op een dak zit hier in Amsterdam of in een boom in het bos, ze vertellen aan elkaar wat ze zien. Echt waar. En dat doen, we, do doen alleen meerels dat? Of doen alle vogels dat? Nou, ik denk dat, dat, dat een aantal vogels dat wel doet. Maar ik bedoel, ja, andere vogels, die zijn natuurlijk, als je de meesjes hoort, of zo. Dat ik kan daar verder niet is een heel gecompliceerd in zien. Nee. Dus, en en duiven, ja, die hebben dan ook. Dat vind ik niet echt een gecompliceerde taal. Maar de Middels hebben dat zeker wel. luisters ook, uh, nachtengaan. Nou ja, goed, nog wel een paar. En de Albert -Hoss, de, de, die zijn Nee, die dan. heeft niks. Nee, nee, nee. Die vliegt alleen maar. Die, nee, dat is een, een beetje geluid zo van. Eeuw, eeuw. Dat is ook niet heel erg interessant qua geluid. Maar, jij maar wel dus Qua echt... vliegen, die kunnen gewoon dagen boven de zee blijven schreven. Nou, dat vind ik wel heel. heel interessant. Ja, dat, dat lijkt me ook wel heel fascinerend. Omdat. Hè, nou, dat je dat je dat gewichtloze ook zo voelt. En, Precies, uh, dat bedoel ik. Als een vogel. Ik heb een keertje gevlogen in zo'n tank. Weet je, in zo'n bij Roosendaal is dat. In zo'n tank een is een van dat. De turbos, de... Een van de turbo's. van turbomachines met heel veel wind. En je wordt gewichtloos dan. Geetje. Nou. Dus ik heb een keer echt geschreven. En het allerliefste zou je dus een keer een merel willen zijn. om dan echt een keer die taal van ze te begrijpen. Ook dat, maar ook om te kunnen vliegen gewoon. Ja. Nou Bart, dankjewel voor het bellen. Ik weet in één keer een heleboel meer over het geluid van vogels. Het is uh, altijd, altijd goed om te horen. Dankjewel. Fijne o, okay, nacht. Hoi. Martijn, een goede nacht. Martijn? Een persoon die ik uh, zou hallo. willen zijn. Wie zou je willen zijn? Hallo? Ja, hallo. Wie zou jij Weet? graag willen zijn? Uh, nou, ik zou niet echt specifieke persoon willen zijn. Maar wat ik dan? Kan, ik zou ik meer uh, een persoon uh, willen zijn die uh, in een onbezorgde wereld leeft. In een, oh, in een onbezorgde... In, dat leef, leef je op dit moment niet? Nou, uh, dat wil ik zeggen, we, we leven allemaal niet in een onbezorgde wereld. We leven allemaal vol en met stress, en met ja. kredietcrisissen en oorlogen. En in wat voor wereld zou je dan willen wonen? Hoe, hoe nou, ziet zo'n onbezorgde gewoon... wereld eruit voor jou? Nou, ik zou gewoon eens dus één dag uh, uh, nieuws, willen, uh, nieuws willen zien waarin dus geen oorlogen voorkomen. Geen kredietcrisissen en geen stress. Dat is het Jeugdjournaal. Uh, ja, maar ja, goed, ook <laughs> daar komt de oorlog in voor. Ja, ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar ja. ik, ik zit een beetje te kijken. Ik, hoe, hoe, ik probeer me een beetje voor te stellen hoe die wereld er dan uit zou zien waar jij in wil leven. Nou, ja, dat is gewoon één dag een keer respect voor elkaar. Eén dag een keer elkaar dat, in de waarde laten. Dat iedereen een dag een keer volledig ja. alleen maar aardig is tegen elkaar. Ja, dat als je elkaar een keer in de weg hebt, met de auto, dat je niet gelijk een middelvinger hebt, gewoon even eindje steekt en een keer lief lacht. Nou, dat lijkt me. Volgens mij wil iedereen dat wel. Ja, maar dat is gewoon eens één ja. dagje. Maar ja, daar, daar zijn we denk ik een beetje te ver voor in de tijd. Maar goed, één dagje als we een keer zouden kunnen draaien... dan zou ik dat, zou ik dat zeker op die manier willen. Martijn, ik vind het een mooi, uh, mooi streven. Dank je wel. Doe je het zelf ook? Da probeer je zo op die manier te leven? Nou, ik probeer wel zoveel mogelijk mijn best te doen. Maar ja goed, uh, soms, soms kom ik er niet aan, hè? Geef je ook wel eens een middelvinger in het verkeer? Nee, absoluut niet. Nee. Maar sch mijn sch sch schelden in mezelf doe ik wel. <lacht> en niet, niet tegen anderen, maar gewoon echt in mezelf. Hm. Nou goed, dankjewel ja. voor het bellen. Als jij wil ja, meepraten ja. over wat je graag zou willen zijn voor één dag, dan kan. Je kunt bellen op het nummer 0800-1121. 0800-1121. I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind.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 Keep your head up. En we hebben het de hele nacht, of dit hele uur hebben we het al over wie jij eigenlijk wel voor één dag zou willen zijn. En daar moest ik aan denken, dat zei ik net ook al, omdat ik Arjen Robben zag die die penalty miste. En toen dacht ik, oh, ik zou hem op dit moment echt helemaal niet willen zijn. Maar wie ik dan wel voor één dag zou willen zijn, of juist ook vanavond, is DJ Drogba, zo'n... Zo Finale penalty scoren in zo'n belangrijke wedstrijd. Dat lijkt me echt een, me echt een machtig mooi, fie, mooi moment. Heb, wil je daarover meepraten? Dat kan. Je bel even op het nummer 0800-1121. 0800-1121. Jenny, don't be hasty. Ik heb deze nacht met je over wie jij zou willen zijn als je voor één dag in iemands anders schoenen zou kunnen staan. Teun Putmansie twittert, heel raar, maar ik zou in niemand anders schoenen willen staan. Ik ben blij met mijn niet perfecte leven. Ja, dat kan natuurlijk ook. Natasha, hele goede nacht. Hallo, goede nacht. Wie zou jij willen zijn als je voor één dag kon wisselen? Nou, net zo origineel als uh, de twitteraar mezelf, maar dan 15 jaar geleden. En waarom, 15 jaar oh, geleden? Toen was ik gezond, toen had ik een baan uh, waar ik heel erg van genoot. En nu zit ik ziek thuis met multiple sclerose MS afgekoord. Ja. En uh, ik ben van iedereen afhankelijk. Ik kan niet meer doen wat ik wil, mijn lichaam laat me in de steek. Ja, dat, dat, dat is nogal heftig. Dat is een uh, hele. misschien hè, dat is toch een ziekte dat je spieren langzaam uh, het, uh, je, het opgeven? Je, nou nee, het ja. Dus mensen zien het vaak als spier, een spierziekte. Maar het is uh, het is een zenuwziekte. Het zit in je zenuwgestel, je ruggenmerg. Uh -huh. Dus uh, uh, het is heel simpel aan het uit te leggen alles wat je als baby kunt, ademen en uh, kijken. Uh -huh. En. Alles wat je als baby moet leren, lopen, praten, tillen, kracht, uh, dat soort dingen... dat kan allemaal achteruit gaan. En hoe is, hoe, uh, hoe is jouw gesteldheid op dit moment? Wat, wat kun uh, jij allemaal niet meer? Uh, ik kan mijn eigen boodschappen niet meer naar binnen doen. Ik uh, kan mijn eigen honden niet meer uitlaten, want ik loop met een rollator... Ik kan gelukkig sinds een week weer auto rijden, want ik heb tien weken geen auto kunnen rijden... omdat mijn linkerbeen het niet deed door een beschadiging. Uh, maar ik loop wel met de rollator, want anders heb ik het idee alsof ik uh, met spaghettibenen loop te lopen. Uh, nou ja, wat, wat, wat kan ik niet? Een heleboel? Gewoon niet. Mijn tuintje moet nodig gedaan, maar... Ik ben altijd een tuinliefhebber geweest, maar ik kan er de energie niet voor uh, opbrengen. En als ik eraan begin, ga ik te lang door. Dan heb ik mezelf weer, want dan ben ik weer twee dagen vermoeid en uitgeschakeld. En dat soort dingen eigenlijk. En hoe oud ben je nu? 38. Jeetje. En ja. vijf, wanneer is dat begonnen? Wanneer had jij de eerste symptomen van MS? Uh, nou, het, het is een vaag verhaal. In 2003 kwam ik in de WAO En toen had het huisarts zoiets. Het zal wel psychisch zijn en dit en dat mm -hmm. en bladibla. En in 2009 werd ik voor het eerst blind aan mijn rechteroog. En toen ben ik door de malle molen gegaan, neuroloog. Uh, uh, hoe heet het die? Scans, uh, MRI-scans. en MRI-scan met contrastvloeistof. Dan zien ze dus witte vlekjes en daar hebben beschadigingen gezeten. En die hebben dus onderdelen van je lichaam beschadigd. Hoeveel hele kleine dingetjes daar zijn die je niet eens merkt. En uh, nou, sindsdien ga ik achteruit en als ik dan terugdenk aan... 15 jaar geleden, toen reed ik op de bus bij Connection. Eerst was het eens het Haag, geloof ik, later Je, je was buschauffeur. Worden. Ja, ik was buschauffeur. Mijn benedenburen waren allebei buschauffeur. En ik wist niet wat ik wilde worden. En, en ik, uh, ja, ik, ben, ik, ik denk, ik ga ook buschauffeur ja. worden. Dus ik heb ja, niet officieel buschauffeur, want de buschauffeurs doen er laatdunkend over. Want ik rijd rond op Schiphol tussen de vliegtuigen, maar ik vond het een heerlijke baan. Maar dat kun je ik, nu al heel erg lang niet meer. Ik mag het niet meer, ik ben afgekeurd. Ja, ja ik bedoel, uh, geen kracht in je handen hebben. Ik, uh, soms krijg ik niet eens een, zo'n potje conserven open of, of dat soort dingen. Dat... Uh, maar hoe, ja. Ja, je, je weet, het is, het is ook een ziekte die niet meer overgaat, wat ik ervan weet. Toch? Ja, klopt. En het, het, het, ja, hoe ga je daarmee om met het idee van ja, dit, dit is het en beter dan dit wordt het niet meer. Hoe, ja, hoe ga je daarmee om zelf? Nou, ik zit nog midden in het verwerkingsproces. Ik loop nu met een psychotherapeut voor verwerking uh, voor het feit dat mijn lichaam mij in de steek laat. Mm -hmm. dus en wat zegt hij dan nog... tegen je? Uh, ja, dat ik rustig aan moet doen, dat ik de dingen moet accepteren zoals ze zijn... maar daar kan ik dus niet mee omgaan, ja. want ik wil doen wat ik kon. Ja. En heb, ben je ook ja. nieuwe dingen gaan doen misschien, hey, andere dingen... omdat je nu ja, fysiek wat beperkter bent, dat je, dat je andere hobby's bent gaan oppakken of zo? Nee, nee, nee. Ik ben verhuisd naar een benedenwoning. Gelukkig is mijn uh, appartement met drie trappen verkocht... Want ja, in deze tijd gaat dat ook niet uh, lekker. Mm. Dat, uh, dus ik zit nu in een benedenwoning met een tuintje. En daarvoor had ik dan een balkonnetje wat vol stond met bloemen. Maar dat, dat kan hier ook niet. Ja, het kan wel, maar ik moet de kracht en de energie ervoor op... Uh, uh, opbrengen. En nu heb ik wel een goede tip gehad. Of zijn, ik weet niet of ik het verzonnen heb, of de psychotherapeut. Maar zet een eierwekker, ga vijf minuten in de tuin werken, ga naar binnen, neem je rust. Mm -hmm. Roak een sigaretje, drink wat, voel je je weer beter. Doe nog vijf minuten wat. Ja. Want je, mo je moet ook leren je grenzen te bepalen. Want als mm -hmm. je ve te veel doet, dan doe je de volgende dag helemaal niks. Dan ben je er gewoon, ja, ik noem het maar dood. Ja. Dan ben je gewoon niet hersendood, maar lichamelijk ben je gewoon dood. Het lijkt me moeilijk om daarmee om te gaan, Natasja. In ieder geval, dank je wel voor het verhaal. Ik wens je heel erg veel sterkte. Ja, ik kom er wel. <laughs> ja. En geniet nog van die momenten dat je wel in de tuin kunt zitten. Ja, en ik geniet ook van de vogeltjes en alles wat groeit en bloeit. Dat geeft me ook heel veel plezier, dus het komt allemaal goed. Een fijne nacht nog in ieder ja, geval. Ja, succes met de uitzending. Dankjewel. Dag. Ja, want wij gaan na de klok van vijf uur gaan we door met iets heel anders. Namelijk met Brit Dekker en haar favoriete muziek. Blijf luisteren.